Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Een man die gisteren... politie. Eerder was gemeld dat de man, Tarik Zet... nog nooit in aanraking was geweest met politie en justitie. Volgens minister Opstelten gaat het om een klein incident. Wat de man heeft gedaan, wil hij niet zeggen. De rechtercommissaris in Lelystad... heeft het voorarrest van Tarik Zet met twee weken verlengd. Premier Rutte vindt het een zaak van groot nationaal belang dat de NOS gisteren het achtuurjournaal niet heeft uitgezonden. Dat iedereen kon zien wat er gebeurde, heeft de zaak landelijke impact, vindt de premier. Dat de man het gebouw van de NOS kon binnendringen, is een lokale kwestie. Die politie, justitie en de gemeente Hilversum verder moeten onderzoeken, al dus de premier.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 Eigenaar van vier pannen van VND eist dat huur wordt betaald. Vastgoedeigenaar IEF Capital heeft VND een dagvaarding gestuurd. Daarin eist het bedrijf dat VND de winkels in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Maastricht ontruimt als de huur niet snel wordt overgemaakt. De wagenhuisketen liet eerder weten dat de huur de komende maanden niet wordt betaald. Het bedrijf heeft het financieel moeilijk en verlaagde eerder deze maand ook de salarissen.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 De langste files in de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... ...staat tussen Knopert-Hoevelaken en Eembrugge 4 kilometer file... ...op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 3 kilometer. Ook op de A13 richting Rotterdam staat bij Delft 3 kilometer file. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Afrit-Berkel en Roodrijs 3 kilometer erbij. A15 Golkem richting Rotterdam 6 kilometer tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 5 kilometer tussen Schiedam en knopert ook op de A20 richting Gouda bij Moordrecht. 3 kilometer file. Richting Hoek van Holland op de A20. Tussen Knoppen te en Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de Merwedebrug 5 kilometer. De N202 IJmuiden Amsterdam is door een ongeluk met een vrachtwagen. In beide richtingen afgesloten tussen de aansluiting met de A22 en Spaandam. En dat duurt nog wel, denkt Rijkswaterstaat, tot half zes. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu het weekend in. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, dames en heren. Dit is niet het weekend in, het is gewoon Zandvoort draait door. Uh, en ik ga niet die erf doen, geen zin in vandaag. Nee, gelukkig. Nee, doen we niet, hè? Nee, uh. mij nee. Uh, Ja, het eerste uur, dames en heren, dat uh, van dit programma... zal vandaag uh, volledig in het teken staan van... Uh, een van Nederland's meest virtuoze muziekgroepen die ik ken. Uh, mensen die uh, allemaal meesters zijn op hun instrument. En dat is een, ook een apart instrumentarium. Want dat bestaat namelijk uit viool, harp, allerlei fluiten, gitaren, bas en zo. En uh, de, muziek, ja, de muziek is gewoon uniek. Uh, de band brak door eind jaren 70 met hun allereerste uh, album uh, Variaties op een Dame. Vanavond hebben zij een concert in de stad Schaalburg van Velsen in de Muiden. Dus als u daar nog heen wil, kan dat nog. Uh, 5 februari spelen ze in het Kennemertheater Theater in Beverwijk. En wat vooral erg belangrijk is, als u daar bij zijn 9 maart, dan gaan ze naar het mooiste theater van Nederland, namelijk het Koninklijk Theater Carré. Ik heb het over Flerk. En daar zal u misschien niet iedereen gelijk denken: van, oh jee, maar. Ik kan u verzekeren, het is muziek. Ja, ja je moet er naar luisteren. Je kunt het niet uh, bij een goed gesprek op de achtergrond even zetten... want dan uh, is het misschien net iets te druk. Het is echt mooie prachtige luister, luistermuziek. Een mix van, uh, ja, hoe moet je het noemen... klassiek, keltisch, uh, uh, prachtige dingen. Uh, ze zijn in de studio en daar zijn we ontzettend blij mee... dat ze hier in de studio zijn. Uh, Sylvia Houtzager, Sylvia Houtsager. Peter Wekers, ja. Erik Visser. Ja. En ze hebben ook hun tourmanager meegenomen. Maar die heeft zich teruggetrokken. Want die zit helemaal vol met patat. Oh. <laughs> Goed. Nou, het zijn, uh, Peter en, en Erik zijn leden van het aller-allereerste uur. Uh, als ik, jullie zijn elkaar tegengekomen op, de, op, in, op, op school in, in, in Delft, dacht ik. Hè? Klopt dat? Even de microfoon uh, een beetje dichterbij. Uh. Nou, het, het is, de, de historie begint eigenlijk nog bij een, inderdaad een, een, een groep die Erik had. Gollywog heette die ja. in uh, Delft. Erik studeerde, studeerde daar aan de TH. En daar hebben we elkaar ontmoet. Erik is uh, later uh, zijn eigen weg gegaan. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Hij ging naar Ierland. En uiteindelijk, om een heel lang verhaal weer kort te maken, zijn we weer bij elkaar gekomen. Uh, en uh, zijn we flerk begonnen. Ja. Al vrij snel daarna, uh, de, de violiste waar we mee begonnen, die had toch andere plannen. En is uh, Sylvia erbij gekomen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat uh, deze combinatie wel de De, de, de is. Ja, ja uh, Sylvia is ook een tijdje weg geweest, maar je bent nu weer terug. Ja. Toch? Ja. En uh, een warm bad? Ja, het is echt een warm bad. Ja. Het ja. was vanaf het eerste moment... Uh... Klopte het gewoon. Het muntje viel weer. Ja. Ja. Uh, jij speelt een, een heel apart uh, viool. Dat is, dat is op zich natuurlijk niet zo apart. Maar jij doet er nog harp bij, hè? Ja. Ja, dat is een beetje ontstaan op het conservatorium. Want ik had een heigende pianoleraar in mijn nek. Een jaar lang. En dat, dat, dat had ik zo gehad. En uh, er was een facultatief uur harp. Huh? Bij uh, Margot Flipsevrij. vrij. Dat is de, de, de, de, de zeg maar, harppedagoog. Ja. Uh, toen de tijd. En dat uurtje kon ik invullen, dus toen was ik van die heigende pianoleraar af. Toen ben ik harp gaan spelen. Wat hebben die pianoleraar toch? Die hebben allemaal een beetje de naam van dat heigerig, hè? Dat ja, asma die man. <laughs> nou, uh, volgens mij had hij ergens anders last van. Maar... Ja, okay. Een type kwaaltje. <laughs> uh, Peter, um, alles wat, wat, wat, wat fluit is, daar speel jij op, hè? Uh, nou, ik probeer me wel te beperken tot een, uh, tot een aantal instrumenten. Want het probleem is natuurlijk dat hoe meer verschillende instrumenten je speelt... hoe minder je je kan toeleggen op zo'n instrument. Dus ja. je probeert wel te beperken. Oké. Okay. Nou, we zullen eens even kijken of uh, hebben we iets klaarstaan staan uh, van deze band. Want ze hebben pas, er is pas een nieuwe uh, CD uitgekomen. Of DVD zelfs, denk ik. Alle twee, ja. Alle DVD en de okay, een CD. Oké, DVD en een CD. Die heet uh, The Ladies Back. Dat staat geloof ik een beetje op jou, hè? Die naam heeft te maken met uh, het feit dat uh, Sylvia dus, dus weer terug is van weg geweest. Ja. En ook met het feit dat onze eerste LP heette Variaties op een Dame. Ja. En uh, da, nou ja, dat is eigenlijk weer een beetje een. Uh, die, dat is terug nu, die ja. verzetting. de dame is terug, de lady is back. Hè? Ja. Ja. ja. Goed. En als je het in het, maar, Nederlands, als ja. het in het Nederlands bedenkt, klopt het ook nog. Ja, ja. B.E.K. B.E.K. <laughs> Maar, en, en, en, het, en het betekent ook nog de rug Dankjewel. Ja. De rug van, de, van een vrouw hè? Het heeft twee betekenissen dus, ja. de, de vrouw is terug en de Ja, ja. En dat, die dame heeft het Omdat wij vaak in onze carrière Gewoon uh, uh, vrouwen hebben zien komen en gaan Dus we hebben ook vaak die ruggen in de, <lacht> Zo langzaam in de vechten zien verdwijnen <lacht> Oké okay. We gaan uh, We staan even uh, muziek aan het opzoeken Ik kijk even naar onze technicus Oh, de ja? wie? Oh, de wij, sorry. Ja, nee, ik heb een uh, heel mooi nummer uh, klaar. Oké, okay, we gaan dus luisteren naar Flerk, namens heeren. Dan kunt u eens even horen wat een prachtige muziek dat is en muziek die ze ook live gaan spelen uh, vanavond, dus in de Muiden. Hier is Flerk. Het studio is het volgende. Ja, Erik, Erik vertelde me net... in Ede opgenomen, Erik. Ja, waar, waar, waar, hoe heet dat theater... waar we dit opgenomen hebben? Lampengiet. De Lampengiet. De Lampengiet, oh, de lampengiet in, Ede. In, in Ede, Maar wat ik bij je afvraag... wat ik, wat ik buitengewoon interessant vind... Uh, want dit is natuurlijk... hele virtuose muziek... Uh, hoe doen jullie dat? Uh, hoe ontstaat zo'n compositie? Ik bedoel, ga je dat. Uh, is elke noot van, van A tot Z uitgeschreven? Of, of is er ook heel veel improvisatie bij? Nou, dit stuk is niet, wordt niet zo geïmproviseerd. Nee? nee. In de gitaarpartij is het, zitten er een paar noten die soms wel of, wel of niet gespeeld worden. Maar het ja. geheel is eigenlijk uh, uitgeschreven. Ja, ja. Dus dat, dat dit, is, is, dit is echt een stuk. Het heet uh, Andante Poco a Poco Presto, Manon Troppo. Ja. He, het is een beetje een persiflage op al die uh, lange klassieke titels. Ja. En uh, het is een stuk wat uh, geschreven is op één thema... wat heel langzaam ingezet wordt en steeds sneller wordt op, na, naarmate het einde na. ja. ja. En de, de fluitende viool zitten hier natuurlijk in, in de hoofdrol. Ja, het is wel een, een, een, een, dat is het, het helemaal het fantastische, dames en heren, dat u dus hoort dat het een live opname is. Dit is dus gewoon zo gespeeld op de bühne. En uh, als u deze band dus een keer uh, aan de gang wil zien, ja, dan hoor je dit dus ook. Want uh, dat klinkt in de zaal natuurlijk precies hetzelfde. Als, nou dit, was een, dit is een goede opname. Hè? Dus ja. we moet, het moet meezitten allemaal. Hè? Ja, je moet een goede geluidstechniek hebben. Ja, goede <laughs> geluidstechniek. En we ja. moeten het moet een beetje ook... Uh, niet al te warm of te koud zijn op zo'n podium. willen nee. een beetje zuiver blijven. Dat is hier goed gelukt. Hè? Dat, ja. ja, want dat is natuurlijk wel, wel een, probleem, of, een probleem. Maar dat is natuurlijk wel met, met uh, bijvoorbeeld een viool. Uh, als het een beetje temperatuurswisseling is... dan ontstemt het dan gauw? Nou, ik heb dan de, <coughs> de mazzel... Dat ik een viool heb, dus ik kan intoneren. Ja. Maar bij gitaren met fretjes ja. heb je het slechter. Ja, ja want die willen de rollen gewoon. Ja, die daar zit je aan die tonen ontstend, vast. Hè? Ja. ja. En hey, ik vind het wel een leuke titel. Maar uh, andante, uh, poco presto, zo zei je toch? Andante? Poco a poco. Ja, ja. Nou, voor voor degene die ik. geen Spaans spreken, dat is ik het. Ja. dank u wel. <laughs> ik wist dat hij zou komen. Uh, al dat, dat is gaande. Hè? Dat is langzaam dus eigenlijk gaande. Hoor je dat uh, je, En een poco a poco, dat is beetje bij beetje. Dan ja. presto. Snel, en wat, en wat langzaam snel worden. Ja, snel worden. En wat ma non troppo is, dat, dat ben ik kwijt. Maar niet te snel. Oh, maar niet te snel. <laughs> ma non troppo. Hoor je. Maar non troppo. Dat is hier niet zo gelukt net. Nee, want jullie eigenlijk gingen... Eigenlijk vrij snel. Jullie gingen, want ik hoorde Erik, je, je, dat jullie dit uh, live gewoon langzamer spelen nu? Ja. Of was, was dit een... een, een Hadden jullie een haastige avond Nick? Uh, nee, we spelen het de laatste tijd wat, uh, wat langzamer. Maar we uh, zingen er nu ook uh, uh, wat in. En misschien, misschien heeft dat er ook mee te maken. Dan is het wat denk ik. Ja, ja. Jullie zijn, uh, ondanks dat, je, uh, ja, dat, het, dat het geen uh, tv-band is. Uh, je zult dit niet in sterren.nl tegenkomen. Uh, gelukkig maar eigenlijk. Uh, maar uh, jullie, jullie spelen toch ontzettend veel. Hè? Want hoeveel concerten doen jullie nu? Want jullie zijn nu met een tour bezig. Uh, ja, we, we, we, ja? Sorry, uh, ja? het geen gang. Nou, we zijn over de helft van de toer nu. We, de, we moeten er nog een stuk of twintig doen. We hebben er denk ik vijftig gedaan. Zo. Ja. Dus uh, het zit er goed in nu. Het zit, het zit er goed in. Ja. Je, hebt, uh, je, je hoeft nu niet meer te repeteren. Het is nu klaar. Ja, wel, we moeten het nog steeds repeteren. K ja? Kijken we naar het publiek. Wat, wat is jullie publiek? Is, is, zijn dat mensen van jullie eigen generatie? Uh, of of hebben jullie ook een heel uh, jong publiek, zeg maar? Ja, het zijn vooral ook mensen van jullie generatie. Ja, ja. <laughs> ja, de, de, de, de geluidstechniek is zijn generatie. Het is meer de onze, hè? Ja, ja, dus we, de, de, ja. De, wij zijn meer dezelfde generatie. En, uh, ja, ja. Er, zijn ook, er komen ook wel steeds meer uh, jongere mensen. Maar die zijn er natuurlijk niet mee opgegroeid. Nee, die maken er dus nu als het ware gewoon nu kennis mee. Ja, dat, uh, dat is wel het geval. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, ik vroeg net aan Ruud voordat de uitzending begon... Uh, wie, wie, wie zijn de gasten? Flerk. Ik denk, nou, er ging niet zo snel 1, 2, 3... een belletje bij me rinkelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Oké. Okay. Maar daar ik verder ging nadenken. Ik ben, um, ja, ik ben ook nog niet zo oud. Dus dan is het mij hopelijk wel vergeven. Maar nu nou. ik verder kijk ook in de lijst... met nummers die er zijn geweest... Uh, die, die, die jullie gemaakt hebben. Ja, Het, het komt wel bekend voor uiteindelijk. Ja, Oké. Okay. <laughs> belletjes worden meestal gerinkeld door de ouders. En die nemen dan vaak uh, hun kinderen mee. En dat is eigenlijk een beetje hoe... De... Ja. Het toch naar de wat jongere generaties door zijn. Gelukkig. Eh, we hadden het er, er straks over dat, uh, dat, dat, uh, dat we in het uh, beetje het voorbereidende gesprek waren. Dat, uh, dat ja, de televisie uh, in Nederland uh, hier niet zo, niet, geen, nauwelijks of geen aandacht aan steedt, wat natuurlijk een schande is. Uh, want, want er is nog maar zo weinig goede muziek te horen op, uh, op de Nederlandse televisie. Meestal is de middelmaat in overvloed. Uh, maar toch, uh, jullie hebben wel de moed om uh, 9 maart een uh, groot concert, een afsluitend uh, tourneeconcert te geven in Carré. Dat vind ik nogal uh, dat vind ik een stap. Nou ja, het is de vierde keer dat we dat doen. Eigenlijk ja? in onze uh, 40 jaar dat we zo'n beetje bezig zijn. Uh, het, is het is altijd moeilijk om het vol te krijgen voor ons. Want we zijn natuurlijk inderdaad geen gezelschap dat uh, een, een publiek van wat duizenden mensen bestaat uh, heeft. Maar... Het is wel zo dat, kijk, in de, op de radio en de televisie tegenwoordig, bij jullie uitgezonderd, want jullie draaiden net het hele nummer, het eerste ja. nummer, was lang, hè? Voor, voor radio of televisie. Kijk, ja. uh, in één minuut of zo kunnen wij moeilijk laten horen wat we, waar we vandaan komen en wat we doen. Maar ja. in, uh, in Carré, dan uh, nemen we onze tijd daarvoor en dan uh, kunnen we ook uitgebreid dat laten horen. Ja, nou, ik ben ervan overtuigd, ik ben ervan overtuigd dat Karin vol volkomt. Want als, je, als er genoeg uh, aandacht aan besteed wordt dat dat concert dat is... en dat moet, uh, want landelijk gezien uh, hebben jullie natuurlijk nog best wel uh, genoeg fans... Om, om, dat, uh, om dat vol te krijgen. Nou, het lijkt me juist dat met jonge lui die zelf ook een instrument bespelen... die daar eigenlijk uh, mee beginnen in, in hun jeugd, zeg maar... en die dit uh, uh, hoog, hoge staaltje van, van muzikaal kunnen uh, zien op het podium dat hij juist uh, uh, heel nieuwsgierig zou moeten zijn... van nou, wat er allemaal gebeurt. Want het is, is nogal wat. Wat, uh, ja, oh, ja, dus, uh, ja, wat. Dat gebeurt ook Ja, dat gebeurt er ja. komen Bijna elk concert komen er wel mensen naar ons toe... die ja. zeggen van... nou uh, uh, wij zijn door jullie gitaar ja. of viool ja. of fluit gaan spelen. Dus dat is ja. op zich wel heel leuk. Ja. Ja. Dus ik wil jij, eigenlijk de jonge luiden die allemaal luisteren nu... Uh, naar Ziem van een oproep doen. Van, ga vooral naar zijn concert toe, want daar kun je wat van leren. Ja. En, en wat ik zie op televisie uh, aan fragmenten die toch wel voorbij komen... af en toe van jullie, dat jullie daar zo enorm veel energie in steken. Hoe is het met de conditie eigenlijk van, uh, van de leden? Gaat hij mij aan zitten kijken. <lacht> maar heel goed. Ah. <lacht> heel goed, ja. Ja, ja waarom kijk jij naar nou, We, hebben, we hebben natuurlijk een goede voorbereiding gehad. Uh, we zijn uh, niet zomaar uh, theater ingegaan. We zijn eerst gaan repeteren. Toen hebben we het programma in Chili uitgeprobeerd. In Chili? In Chili. Dat is in het fietsen. Ja, zo in het fietsen. Dat was ook heel erg leuk. Ja. En vervolgens, uh, ja, daarna nog, uh, zijn we nog een week in Japan geweest hebben we het ook gespeeld. Toen zijn we echt gewoon serieus het programma in elkaar gaan zetten. Ook met Karel de Rooij erbij. De mini van Mini en Max. Ja, ja, ja. ja. Geweldenaar. Dat zijn die adviezen. Veel ja. gelachen ook, hè, denk ik. Schrikkelijk gelachen. <laughs> maar ook wel, ja, gewoon een maand lang... ...iedere dag een paar uur... Uh, intensief studeren en repeteren. Ja, u ja, moet u wel je realiseren, dames en heren... ...dat dit niet een beentje is... ...wat, uh, wat het zich beperkt tot onze Nederlandse grenzen. Want zelfs in Japan... Zijn jullie behoorlijk bekend, hè? En ik denk dat Japan, uh, daar zijn het toch wel muziek liefhebbers denk ik. Uh, uh, hoe is dat om in Japan te spelen? Nou, in Japan zijn ze gek ook op instrumentale muziek, hè? Ja. En muziek die, die, die wat virtuoser is dan, uh, dan je normaal gesproken hoort. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat Japanse volk houdt daarvan. Mm -hmm. Dat is dus prettig voor ons. Want dat is precies ook een beetje ons, uh, wat wij doen. En uh, het is wel vreemd publiek. Voor ons was het in het begin even wennen. Uh, ook als je in zo'n theater komt. Die mensen zeggen nooit nee. Want dat vinden ze onbeleefd. Dus ja. als, je, als je vraagt of er een, uh, een lamp verhangen kan worden. En het <laughs> kan niet. Dan zeggen ze toch ja. Dan, dan, en na twee uur hangt die er nog steeds. Ja, dat ja. Je niet, maar dat zijn we inmiddels, dat zijn we inmiddels wel aangewend. Want we zijn er ja. al een aantal keren geweest. Ik, ja. ik kan me dat nog herinneren. Die mentaliteit van Japan. Ik deed in de 1976 keer mee aan een orgelconcours van uh, Uitgeschreven door een bekend Japans keyboardmerk. En dat was een hamburg, ik zal het nooit vergeten. En het orgel waar, ik toen op, waar wij toen op moesten spelen, daar was iets, iets niet in orde mee. En ik constateerde dat. Ik heb dus uh, hemel en aarde bewogen van... Jongens, dat orgel, daar is iets niet goed mee. Willen jullie dat repareren? En dan zegt zo'n Japanner van... allo, Yes, en dan loop je weg. En... Vervolgens, dat kon dus niet, want hun product was gewoon zo goed, dat kon dus niet. En er zou niks aan gedaan worden. Maar wie schetst mijn verbazing dat ik s'avonds iets eerder in die zaal terug was? En dat het orgel helemaal open stond. Drie van die opperjappen eromheen met boeken en schema's. En dat ze hem toch aan het repareren waren. Maar het is geen gezichtsverlies leiden, want ze dachten niet door dat ik er stond. Maar ik moest er wel heel erg om lachen. Ah, het, is, het zijn ontzettende vriendelijke mensen. Hè. Ja. Ze zijn zeer behulpzaam. Als je ze op, op, op straat de weg vraagt. Dan zullen ze niet rusten. Dan gaan ze eerst andere Japanners vragen. Om, om, dan sta je daar te wachten eigenlijk. Totdat ja. ze er, eruit zijn waar het is. En dan komen ze vertellen als ze het niet weten. doen ze niet zoals wij hier. Dan sorry dat weet ik niet. Dan lopen ze door. Weet je wel. Ja. Dan zorgen ze ervoor dat je er komt. maar het dus feit dat lopen ze in, in zelf mee. Ja, het feit dat ze in Japan dus... Uh juist dit soort muziek ook weer weten te waarderen... Dat, dat komt denk ik ook door hun systeem van muziekonderwijs. Hè? Want zij beginnen dus... Jong. Dat, weet, dat weet ik uit ervaring... zij beginnen al met kinderen van drie jaar... beginnen zij al muziekles te geven... in de kader van gehoortraining. Uh, dat, dat beroemde merk is daar onder andere... een, uh, een grote voorvechter van... door middel van de, uh, van de Yamaha Music Foundation... Dat heb ik toch gezegd hoor. Ik. Ja, maar dat mag. Want dat is namelijk een ideële instelling. Jol, <laughs> Jol heb je dat ook voor strijkinstrumenten. Dat ja. heet Suzuki. Ja, klopt. Dat ja, de Suzuki dat is ook zo'n methode. En ik heb daar, ik heb daar, ik er was. Ik was er in 1976. Dat was een tijdje geleden. Maar um, ik heb daar kinderen van, van 10, 11 jaar, uh, zeg maar, Fugas van Bach horen spelen. Of iets wat daarop leek. Want het waren dan zogenaamd eigen composities. Maar het had duidelijk model gestaan. Dat maakt ook niet uit. Maar zo verschrikkelijk virtuoos. En zo verschrikkelijk goed. Dat hou je niet van Dat ik zat met mijn oren te klappen. En ik dacht: Nou, Jan, zie ik hem wel naar huis. Want uh, dat wordt niks. Maar het, het, is een, het is een prachtig land. En het zijn uh, hele leuke mensen om voor, voor te spelen. En ze houden gewoon van goede muziek. Je moet er alleen niet verdwalen, hè? Je, nee. Je kan geen straatnaam lezen. En, nee. en met geen mens praten. Nee. Je komt nooit meer thuis. Nee, want ze, sp ze, spreken ze spreken geen woord Engels. Ik stel voor dat we even een stuk muziek doen, uh, heren en dames... van jullie fantastische nieuwe project, uh, The Lady Is Back. Wat gaan we horen nu? Ja, dat is, uh, we kijken de technicus aan. Zeg Hij maar. trekt zijn schouders op, dames en heren. La. Zeg het maar. Ja, Hij gaat uh, uh, de laatste draaien, geloof ik. De, de, de laatste. wooden wedding. De wooden wedding. Dat is de uh, houten bruiloft, eigenlijk, hè, ja. In het Nederlands. Ja, Dat is... Uh, dat dateert uit de tijd dat wij. Het uh, uh... heeft niet met Sylvia te maken, toch? Nou, uh, we, er was een periode dat wij. Eerst hoefden we elkaar nooit iets te beloven. En toen waren we een tijdje bij elkaar. Toen gingen we elkaar eeuwige trouw beloven. En toen dat één keer gebeurd was. Toen duurde die eeuwige trouw een jaar of zeven. Ja. En we dansten op onze houten bruiloft voor het laatst met elkaar, zeg ik dan s'avonds in het theater. Oké. Okay. Dit is die houten bruiloft. Dit is die houten bruiloft. Dan meneer Flerks. Studio. Ook in de studio. Het zit vol, hè? U luistert nog altijd naar ZM Zandvoort. Zandvoort draait door. En uh, te gast hier, Vlerk, in de uitzending. En dan heb ik het over Sylvia Houtsager, Viool en Harp. Peter Wekers, uh, Bruert, de fluit. Of de fluiten, moet ik zeggen. Erik Visser, gitaar. En uh, Pablo. En die is er vandaag uh, niet bij, maar die komt natuurlijk vanavond wel hier naartoe. Want ze spelen straks in uh, de Schouwburg in uh, IJmuiden, in Velzen. Dat uh, nou, is Pablo Octes. Hij is verantwoordelijk voor de basgitaar. Een uh, wervelende groep die naast uh, uitstekende muziek... ook nog eens een uh, enorme leuke act op het podium uh, brengen. Uh, nou. Daar heb ik fragmenten van gezien op televisie. Ben je de wereld eruit door? Kan dat? Is dat? Was dat? Ja. Uh, waar ik uh, uh, uh, Peter de Mond van Sylvia zag beroeren. Hoe, hoe werkt ja. dat? <lacht> dan, dan moeten jullie toch eens vertellen hoe dat, hoe dat nou gaat. Ja, dat is een heel mooi samenspel tussen... Uh, Zeg maar, over het algemeen de, uh, de man en de vrouw. En, ja, ja. Uh, ja. Het komt erop neer dat het is dezelfde techniek is die je op de panfluit gebruikt. Alleen op de panfluit heb je natuurlijk een aantal uh, verschillende pijpjes... die de toonhoogte bepalen. Ja. En ik heb nu uh, maar één pijpje tot mijn beschikking. Nou, ja. Sylvia, dus zij moet eigenlijk... Aan slokduimen. Ik, ja. <laughs> dus... We hebben ze ooit nog eens een film. Nou, ja. ja. Uh, daar, daar uh, hoe heet het... de uh, haar, haar mondholte ja, ja. vergroot en verkleint zij. En daardoor krijg je verschillende toonhoogtes. Okay. En op die manier kunnen we eigenlijk via een intensief samenspel... toch uh, komen tot een mooie plankenreeks. Maar, maar nou hebben jullie de tour en nou is een van jullie verkouden... Of, of, of, of, of die heeft de griep of... of uh... Dan ja, uh, gaat dat, dat er eerst gaat... bij ons een intensieve virus over. Te ja. Want, nee, maar dan, dan, dan staken jullie die act waarschijnlijk even. Nee, nee, nee, niet. Uh, de muziek gaat voor alles. Tuurlijk. Uh, natuurlijk. Okay. Ja. echte muzikanten gaan altijd door. Ja. Ik heb ook nog iets gehoord. Geen knoflook tegen bestand. Nee. Maar knoflook drijft die bacillen weer weg, hè, natuurlijk. Dus dat scheelt weer. ik heb ook, nog iets gehoord. Dat hoorde ik net toevallig. Ik heb uh, iets gehoord over een striptease. Dan ben ik altijd wel een liefhebber. Er komen voor. twee microfoons naar me toe. GELACH ja. <laughs> hm, ja, als, als, ja, als, strip... als we, we nou alles gaan verraden over die striptease, dan komen ze misschien niet meer kijken. Nee, nee, maar er ja, wordt wel gestript. Er wordt wel gestript. Nou, misschien ga ik dan maar niet verraden wat ik strip. Er hangen hier uh, twee webcams. Dan kan je kijken op zfm-live.nl. Uh, Kun je hem niet voordoen, bijvoorbeeld? Nee, ik kan het niet voordoen. We hangen die, <lacht> hangen waar hangen is. die dingen? Oh, daar. kan ja, ja. ja, ja, nee, het niet voordoen. Nee, je moet niet alles Nee, kom. Als u nou vanavond naar de schouwburg komt, dan gaat ze in ieder geval. gaat de strippen. En dat is echt een feest Ik doe een tikje paal dansen. Ook nog. Ook nog. Doe maar. Zo. Als je dat wil zien. Moet je naar het theater komen. Ja, en als je naar een heel mooi groot theater wil gaan... dan moet u 9 maart vrijhouden. Want dan, uh, dan staan de leden van Vlerk in, in Theater Carré in ja. Amsterdam. Zijn er nog eigenlijk kaarten beschikbaar voor Vanavond in Velsen? Ik, ik, niet, niet veel meer, hè? Niet veel meer. Nee, maar er maar zijn, er zijn er nog... nog wel wat, uh, wat kaarten oh, beschikbaar. Oké. Okay. Okay. Ja. Nou, ik, ik heb gehoord net uh, dat wij uitgenodigd worden voor Carré. Dus... <laughs> <laughs> ja, loge, <hè>? losje toch? <laughs> De Koninklijke Loge komen jullie in. En, uh, Daar heb ik al een keer in gezeten. Wat ook nog kan is uh, aanstaande zaterdag, ja? overmorgen, in uh, Purmerend. Purmerend. In oh, Purmarijn heet dat. Purmarijn, ja. ja dat wat ook ja. nog kan, dat is ook hier in de buurt, Stadtschouwburg Haarlem. Oh ja. Op 28 februari. Oh, dat, is een, dat vind ik zo'n mooie zaal. Zo. Oh, dat is, dat is akoestisch een van de mooiste zalen van Nederland. Hè? Is dat zo? Ja. Na de, na, na de verbouwing is dat. Er nog nee, was, maar die zaal is niet verbouwd. Die zaal is nog hetzelfde gebleven. Die, die, oh, okay. de, de buitenkant is wel. Maar de zaal is niets aan veranderd. En die stad, hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, weet ik niet. Maar die zaal staat nog steeds bekend als akoestisch. Een van de mooiste zalen van, van Nederland. Dan kan je op de, op de bühne eh, zacht praten. En dan, eh, dan, dan ben je bovenin nog te horen. Dat schijnt. Grote dus een... het... markt, je het dan. Ja. Het is voor ons ook een hele moeilijke zaal. Ja. Want het is een helemaal kaal podium. Dus er hangt niks, er staat niks. Nee. Wij moeten daar... Nee, wacht even, wacht even dat is het concertgebouw in, in Daar Nader. spelen we toch? Nee, we spelen in de Stad Schouwburg. Spelen we? Ook? De Stad Schouwburg. Nee? De Stad Schouwburg Oh, dan was ja. ik weer naar het verkeerde. Ja, dat is het. Goed dat het even te sprake komt, als ze, anders had ze daar gestaan bij de verkeerde zaal. Ja, ja dat, dat had wel leuk geweest. Flerk, ja. zowel in de Philharmonie als in de Stad Schouwburg. Maar daar hebben we ook wel gespeeld in. Ja, die Philharmonie speelden we, ja. Ja, is, is Sylvia, zo. maar hoe is, hoe is het eigenlijk om, om te, wennen, uh, te werken met alleen maar mannen? Heerlijk. Ja? ja? Want? Want? Nou, dat is gewoon heel fijn. Ze luisteren sowieso toch niet. <laughs> je krijgt nooit ruzie. Oké. Okay. Ze laten je met rust. Oké. Okay. En... Uh... Peter, niet helemaal. Nee, Peter. Maar als het erop aankomt, dan kunnen we heel goed samenwerken. Oké, okay. ja. uh, fijn. Als jullie een, een compositie maken, hè? Wie, wie, wie is meestal het brein achter, achter, uh, achter de compositie? Wie, wie begint daar meestal mee? Um, nou, het grootste gedeelte is wel door Erik geschreven. Ja. ja. Um, ja Peter heeft natuurlijk ook zijn, uh, zijn behoorlijke aandeel gehad. Ja. En mijn aandeel was eigenlijk meer het, uh, het vertalen met die viool of met die harp, het vertalen van de ideeën uitgaande van de... Van maar de uiteindelijk, uh, die ideeën dus uh, voornamelijk bij Erik, ja. maar de ontstaat, dan ontstaat het lied, maar, maar hebben jullie allemaal dan op een gegeven moment inbreng uh, naar het eindproduct, zeg maar? Van het, ja, tuurlijk, absoluut. Uh, Oké, okay, dus uh, en wat komt er dan op de, op de label te staan van uh, de componist is? Flerk. <laughs> ja, je hebt natuurlijk maar één componist. Dus ja. Iemand komt met een compositie ja. en ja, ja. dan werk je dan natuurlijk wel met ja, Soms jullie... is het wel eens arrangementvlerk, maar over het nou, algemeen... Ja. ja, want jullie gunnen elkaar ja, natuurlijk en... ook uh, best wel het een en ander... als het gaat om, uh, om de eer, zeg maar. Nou, wa wat, wat belangrijker is dan, dan de eer, is dat je... Dat hebben wij, Peter en ik in ieder geval, ik zelf Heb ik dus in die eerste dertien jaar... Ja heb ik een stijl voor mezelf neer kunnen zetten. Wat ja. een flerk viool sound ja. geworden is. Ja, ja. En dat vind ik eigenlijk meer een eer... Ja. Want ja, componeren, dat doe je of dat doe je niet. Dat kan je of dat kan je niet. Ja, dus je bent meer hebt, een uitvoerende muzikant. Dankzij, dankzij de groep ja. heb jij uh, voor je heb jezelf. Heb ik mijn eigen stijl kunnen ontwikkelen. Dat kan ik uitgebreid En druk je, je nu ook een behoorlijke stempel op de groep? Ja. Dat het geldt voor, ja. voor Peter natuurlijk ook, en geldt voor je ja, ook. Ja, nou, het geldt voor jullie allemaal. Ja. Want uh, uh, ja, de, de bassist is er niet bij, uh, Pablo. De bassist is dus wel nu al in het theater. Want dat is de enige die de, de soundcheck van alle instrumenten nu aan het doornemen is. Maar, terwijl, terwijl wij hier zitten, gezellig zitten te praten... is die, deze arme jongen, die ook al uh, veel jonger is dan wij... nu hard aan het werk. Komt uit Mexico, hè? Dank je wel, Pablo. Hij is al een jaar of zeven, acht bij ons... Nou, nou wat, wat mij dan nog intrigeert. Ik las ook in de, in de, in de biografie, uh, of op de website, uh, over jou, met name uh, Sylvia. Dat je, behalve Flerk, natuurlijk nog een heleboel andere dingen je, of, gedaan hebt. Vroeger had je in, in Nederland, uh, had je bijvoorbeeld als er strijkers op, uh, op een plaat horen waren. Dan was het meestal uh, Sam Nijveen en Benny Beer. en uh, dat, Dus die met z'n tweeën een hele strijkersarrangement uh, vol speelden. Gewoon vier, vijf keer opnemen. Dat heb jij ook gehad. Gedaan, ja, dat heb ik heel veel gedaan. Ja. Maar, ja, maar op een gegeven moment werd dat weer... Zeg maar, de live werden toen weer overgenomen... door alle synthetische strijkers. Nu ja. is het langzaam maar zeker weer terug aan het komen. Nu willen we allemaal weer live strijker. Ja, vind ik ook hoor. En ze heeft ook in de Playboy gestaan. Hè? Is dat zo? <laughs> daar dat ik zo goed kan strippen en paaldansen. Ja, ja. Oh, dat heb je. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat moet wel. Met viool ook. Met, ja. met viool. Strippen met viel Goed. Ik, ik stel voor nog een muziekje, jongens. Want kijk, we kunnen natuurlijk uren praten. En dat is hartstikke leuk. Maar uh, we willen u toch ook even of heel graag kennis laten maken met de fantastische muziek van dit nieuwe album van uh, VLAG. Van en we zijn ook heel blij met onze technicus. Ja. Maurice Mulder. En Maurice, ja. ik heb een verrassing, want jij mag kiezen. Oh, mag ja. ik kiezen? <laughs> ja. Oh, dan weet ik het wel. Ja? Dat uh, is uh, een nummer uh, die mij op het uh, lijf is geschreven. Ja. Um, Variaties op een dame? Nee, nee, nee, nog niet eens. Je mag nog één keer raden. Nee. nee. Voorspel in Sofia. <laughs> nee, ook nog nee, niet. Nog niet? Deze, kunst van het drinken. Oh ja. Oh. een grote applaus natuurlijk. Wat, wat, wat we net even over hadden, wat ik wel erg, erg leuk vind, uh, de laatste tijd zie je op zo'n zo tv-zender die heet net. zie je nog wel eens veel van die, van die oude shows van, van Mini en Maxi, van uh, Peter de Jong en Karel Drooi. Maar voor jullie theatrale uh, dingen, dus de, de, zeg maar de beetje meer de visuele dingen van, van het concert, hebben jullie dus intensief samengewerkt met Karel Drooi. hè? Ja? Ja. Ja. ja, meneer. Nou, maar wat Karel, we hebben, niets, we hebben wel een aantal visuele dingen natuurlijk. Ja. Als je net hoorde, het was een soort melkboer die uh, over het podium wandelt. En, uh, die doet dan van alles. En later rijdt die Moema voldaan op zijn witte motor het straatbeeld uit. Ja. En Karel die heeft bij ons vooral uh, geknipt. We hadden te veel en hij heeft er stukken uitgehaald. En uh, Inderdaad. Uh, ons ...in beweging gezet zo nu en dan op, op het podium. Ja, ja want dat, dat, is een, dat is een meester, hè, die man. Ik, ja, ik, die heeft heel veel kijk daarop. Ik zit, ik zit met bewondering echt naar die, naar die kiddels te kijken... ...want vaak hebben ze die shows van zo die... ...daar komt, wordt geen woord ingesproken, alles is dus echt visueel. En ja, wat er dan allemaal gebeurt en die timing van die gasten... ...en ook dan nog eens een keer uh, het, het feit dat hij die, dat die dus multi-instrumentalist die, die is... ...die, die, die, die, die Karel droomt. dat speelt echt alles, hè? Ja, vooral violen en palmfluit. Ja? En zingende zaag. Als ja. zingende zaag ook. zingende zaag, is ook ja, ja. best Peter goed. Peter Jong is echt een pianist. Peter is echt een trommelist. Ja. Ja. Ja. ja. Maar dat, dat lijkt mij ontzettend leuk. Als je met zo'n zo bevlogen, uh, zo bevlogen theaterman, als die Karel er Dat je daar dus mee, mee, mee samen kunt werken. Dat, dat lijkt me geweldig. Ja, we kennen, we kennen elkaar al heel lang. Hè. We kwamen elkaar vroeger geregeld tegen bij... Uh... Weet ik veel bij televisie en radio. Mm -hmm. We Zijn nog wel eens, moeder uh... zat bij, met mijn vader in een orkestje in Den Haag. Oh ja? <laughs> ja. speelde samen kamermuziek. Oké. Okay. Nu, nu jullie deze tournee uh, doen en uh, uh, hij eindigt 9 maart in Carré. Dat is de laatste. Ja, dat is de laatste. Uh, ja. uh, hebben jullie nou nu al meteen zoiets van nou dat smaakt naar veel meer. We gaan uh, volgend jaar, volgend seizoen gaan we weer aan de gang? Ja, het punt is in theater moet je natuurlijk vaak twee jaar uh, voor uitdenken. Ja. Omdat er wordt eh, met name tegenwoordig heel vroeg uh, geboekt, ingekocht door de theaters. Ja. ja, dus we zijn heel druk bezig met uh, ideeën te ontwikkelen voor het volgende programma. Ja. Volgend seizoen doen we hier nog een, uh, een reprise tour van, van dit programma, de Ladies Back. Ja. En uh, een aantal voorstellingen met orkesten, daar zijn we nu druk mee bezig. Oh. Om, uh, om dat allemaal te realiseren. Dus dat is op zich ook heel leuk. Ja, zeker. En dan het seizoen daarop uh, komt er een nieuw programma... en daar zijn we nu al druk over aan het brainstormen. Ja. Hey, en die orkesten, zijn het Nederlandse orkesten? Of, of ja. ook mensen uit het buitenland? Nee, dat zijn in eerste instantie Nederlandse orkesten. Maar het idee is wel om dat ook met, uh, met, uh, in het buitenland met orkesten te gaan doen. Oké. Okay. Is, dat, is dat niet ontzettend uh, moeilijk? Want het is natuurlijk muziek die... Waarvan jullie uh, met z'n vieren natuurlijk precies weten wat er aan de hand is. Maar om, om vooral die ritmiek. Want dat is, dat is best wel virtueel. Die, die ritmiek. Om dat ook bij zo'n zeg maar, symfonieorkest uh, erin te krijgen. Wordt dat niet te log? We hebben wel eens een uh, concert gedaan dat wij eerder klaar waren dan het orkest. Ja. <laughs> Maar over het algemeen, als we genoeg repetities krijgen... dan, uh, dan, dan gaat dat goed, hè? Ja, toen zaten jullie onder de bus... maar het orkest nog te spelen. Nou, nou, wat er gebeurde was... Uh, zo'n dirigent, wij komen dan... s ochtends vroeg de repetitie. Je krijgt natuurlijk niet zoveel tijd hè, met zo'n zo heel orkest om te nee. repeteren. Dus twee, drie repetities moet het zitten. Ja. En dan zie je toch zo'n dirigent... zocht ochtends al voor dat uh, de orkestleden gearriveerd zijn. Maar wij zijn er dan meestal ook al vroeger. Dus gaat die man dus in een, in een kamertje droog oefenen... Ja. En dan komt hij totaal bezweet komt uit het kamertje. En denkt wat heeft hij daar staan doen? Maar dan heeft hij dus gewoon die oneven maatsoorten staan, eh, staan oefenen met zijn dirigeerstok. Ja ja. Dat is ook een, echt een, een, een vak waar je veel conditie nodig hebt. Ja. En uh, je ziet ze soms wel eens aan het werk. Dan denk je man maak je niet zo druk. Maar dat lijkt me inderdaad ontzettend lastig. Want juist omdat jullie nog wel eens met, met inderdaad oneven vreemde maatsoorten werken. Die buiten het normale stramientje omvallen. Dat, dat, dat lijkt me best wel lastig. Ja, dat is het ook. Dat is voor zo'n orkest ongebruikelijk. Maar ze kunnen het wel natuurlijk. Hè? Ja. ja. En, uh, ze kunnen het prima. Het enige wat wel eens fout kan gaan. als ze het te snel voor elkaar willen hebben. weet je wel. dat we, dat we niet genoeg repetities krijgen. Dan, dan kan het scheef gaan lopen. Maar dat weten we inmiddels wel te vermijden. Dat ja, gevoel. Houden ja. jullie gewoon even in? Ja. Dan nou, gewoon even nou, wachten, wow. jongens. ze zijn er nog niet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Toch nog even, want we hebben nog tien minuutjes voor de luisteraars. Toch nog eventjes uh, belangrijk om te weten waar jullie optreden. Uh, het is al een paar keer in de uitzending gezegd. Maar toch uh, uh, nou, uh, best wel uh, waardevol om dat nog een keer te, te melden. Uh, te pak geluid. allemaal even pen en papier luisteraars thuis. Vanavond. Want, uh, vanavond. vanavond. Vanavond, 30 januari in IJmuiden. Ja, Stadtschouwburg. Stadtschouw-Velzen. Zwaart uurvrij. Aan de groene weg En dan dat. 31 januari. Morgen. Ja. Morgen. Kwart over acht. Purmarijn. Ja. De, de Purmarijn. Mooi. theater ja. daar ja Oké, okay. 5 februari. Kennenmaar Theater. Beverwijk. Yes. Goed geraden. Kwart ja. over acht. Dat is bij mij in de voortaan, wist je dat? Ja, nee, Mooi, dat wist ik niet. dan komen we bij jou dan, dan komen we, we komen desondanks toch nog wel. Ja, ja. En dan Morgen. 28 februari. 28 februari is, uh, dan moet ik eens even kijken, dat is Haarlem, de Stadschouwburg in Haarlem, kwart over acht s avonds. Nou, en dan 9 maart! Ja, dan moeten we het echt 9, 9 maart? maart nee, 9, dat 9 moet... maart, 9 maart. 9 maart. Koninklijk Theater Carré. En uh, Amsterdam. dat moet Amsterdam. vol, want er gaan een hoop mensen in. En daar gaan we van alles aan doen om dat nog ja. vol te krijgen. Uh, dat begint om 8 uur. Om 8 uur? Op maandagavond. Ja. Hebben jullie ja. nog kans op, uh, op TV voor die tijd? Zijn we, zijn we druk mee bezig, vertelde. Ja, we uh, hebben gelukkig iemand die daar uh, keihard uh, aan werkt. Die, die persoon ken ik toevallig. Ja, die ken jij. Ik weet uh, dat, ja. dat het in een hele goede hand is. Uh, is overigens in, in, in, in uh, geweldige samenwerking met Sylvia... die zich uh, nu in de loop van deze tournee ontpopt... als werkelijk als een absoluut PR-talent. <laughs> okay. Dus daar zijn we ook ja, zeer blij ja, ja. mee. Ja, heel belangrijk. Uh, hey. Maar desondanks is het. Hey, het is me moeilijk tegenwoordig. Uh, om binnen te uh, komen. Om, om, om, om met serieuze muziek zeg maar nog.. Uh, in, in bepaalde programma's te komen. Dus dat. Uh, dat, uh, dat maar dat, RTL naar bijvoorbeeld bijvoorbeeld? Dat, dat lijkt me zo. Ja, dat, is, dat, is, dat lijkt me geweldig. Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, ja, is, ja. dat is, dat is wij van wij de, duimen voor die die jullie in ieder geval. Ja. En, uh, ja, dat, Zal dat, die Umbetto's dat even bellen vanavond. <laughs> ja, als jullie nou eens wat gewicht in de strijd gooien <laughs> Nou, dat, dat, dat lukt wel 140 ja, dat we we we wel. gaan. Dat moet gaan. We we we gaan. We maar, euh, nou ja, de data weten we, dames en heren. Het is natuurlijk vreselijk interessant om daar gewoon bij te zijn. Dus euh, ik weet niet of we vanavond nog kaart zijn, maar dat is natuurlijk een beetje kort. dag. Maar morgen is het natuurlijk interessant. Kan het 28 februari in die prachtige Stadschaalburg van Haarlem. Dat is natuurlijk ook de moeite waard. 5 februari, BVW, Kennemer Theater. Euh, ook interessant. Mooie zaal, niet, niet te groot. Dus dat is wat, wat intiemer. En dat, uh, dat uh, klinkt goed daar. En dan natuurlijk 9 maart. Ja, dat moeten we gewoon vol zien te krijgen. Hoe dan ook. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen. Om daar heel veel uh, reclame voor te maken. Want we zullen dat regelmatig in onze uitzendingen melden. En. Uh, dat lijkt me ontzettend goed. Hoeveel tijd hebben we nog eigenlijk? Nou, in ieder geval tijd. Dat wil ik voorstellen, Ruud, om, om onze gasten het laatste woord te geven. Misschien ja. willen ze nog iets kwijt aan de luisteraars. Ja. Ja. Iets wat wij zijn vergeten te vragen. Wat, ja. voor jullie, wat voor jullie belangrijk is. Data's hebben we genoemd. Ik zou wel eens even willen zeggen dat wij de lokale omroepen. En dan jullie natuurlijk in het speciaal. Dankjewel. Maar alle lokale omroepen in Nederland echt heel dankbaar zijn. Want ja. als het vanaf Hilversum had moeten komen, hadden we geen radio gehad. Die wou ik even kwijt, dankjewel. Ja, okay, okay. Nou, wij hebben het heel graag gedaan. Dit is voor ons eigenlijk een eer om jullie te mogen ontvangen. Het valt voor ons weer niet mee om bekende Nederlanders naar de studio te halen. Uh, vaak uh, ja, zijn ze zo in beslag genomen door hun, door hun activiteiten dat het uh, ook gewoon niet lukt. Toevallig waren jullie vanavond in Hemuiden, in de buurt van Zandvoort... En is het al gelukt waarvoor wij jullie zeer erkentelijk zijn. Hartelijk dank. We gaan afsluiten, denk ik, met nog wat muziek van Flerk. Ik weet niet hoeveel tijd hebben we nog, Maurice. Ik denk dat we gaan afsluiten met variaties op een dame. Is dat een mooie? Dat is, dat is een hele mooie, ja. Zo, aan het einde van het eerste uur. Aan het einde van het eerste uur. Wij komen natuurlijk nog een uurtje terug, maar Flerk kan langer, helaas niet langer blijven. Want die moeten natuurlijk hals over kop naar de muiden. en ja. Zo checken. Heeft u vanavond een mooi geluid als u daar naartoe gaat? Uh, Peter, Erik en uh, Sylvia, hartstikke bedankt dat jullie er wilden komen. Dat jullie er waren. En uh, we houden het in de gaten. Dank je wel. Dat was een genoegen. Tot ziens.